über Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De man van 58 die is opgepakt in Ruinerwold... is niet de vader van het gezin, zoals eerder werd bericht. Het heeft de burgemeester van de plaats in Drenthe bekendgemaakt... op een persconferentie. Wat zijn rol was, wordt nog onderzocht. Gisteravond ontdekte de politie een gezin, bestaande uit zes volwassenen... dat een afgezonderd bestaan leidde in provisorische ruimtes. Een aantal van de aangetroffen personen... is niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Defensie sluit morgen wegen af in Den Haag vanwege het aangekondigde protest van boeren. De gemeente zegt dat dat nodig is om de veiligheid van bewoners en winkelend publiek te waarborgen. Defensie moet voorkomen dat de boeren met hun tractoren het gebied rond het Binnenhof oprijden of in winkelgebied komen. Omdat de politie zelf geen zwaar materieel heeft dat de trekkers tegen kan houden, heeft Den Haag de hulp van het leger ingeroepen. De boeren mogen wel naar het park De Koekamp rijden om daar te protesteren. En ze mogen ook in de buurt van het Binnenhof een ontbijt uitdelen zoals ze van plan waren. Maar dan mogen ze hun tractoren niet meenemen. En deze week kan er een akkoord worden bereikt over de brexit, maar dan moeten de EU en het Verenigd Koninkrijk het vandaag nog eens worden over de details van de uittredingsovereenkomst. EU-onderhandelaar Barnier heeft dat gezegd. Het is volgens hem tijd om de goede bedoelingen om te zetten in een tekst die aan de wettelijke eisen voldoet. De brexitdatum is 31 oktober. De afgelopen dagen is er intensief onderhandeld. Onder meer over het vermijden van grenscontroles in Ierland. In Brussel wordt rekening gehouden met nieuw uitstel. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen of motregen. In de westelijke kustprovincies weinig. Morgen eerst in het noordoosten wat zon. Verder bewolkt en het gaat op steeds meer plaatsen regenen. En het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Die FM verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Vinkerveen en Utrecht, 9 kilometer met zo'n drie kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A12. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Den Helder bij Heilo 6 kilometer kost je ook ongeveer een kwartier extra.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 The feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story. Such a lovely day, I was in a small cafe, I was in no regard, let you come invade my space, didn't know how much you take, gave too much of myself away, you don't really mess me up like that. so strong, haven't felt like this so very long, but I'm glad I do, glad that it's with you, so what you wanna do, my heart's in your hands, baby, I really like your style, this music's nice and slow, sit back and unwind, are you taking me there? It seems so unfair this song